Het is drie uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld heeft een waarschuwing uitgegeven dat in ingrediënten een bacterie is gevonden die botulisme kan veroorzaken. Het bedrijf Fonterra in Nieuw-Zeeland zegt dat de bacterie in enkele ingrediënten is gevonden die zijn gebruikt voor babymelkpoeder en spoordranken. Volgens Fonterra is de bron van de besmetting niet gesteriliseerde pijpen in een van zijn fabrieken. Het bedrijf maakt de producten zoals sportdrankjes en babymelkpoeder niet zelf, maar levert de ingrediënten aan andere bedrijven. Voor zover bekend zijn de verontreinigde ingrediënten bij acht klanten terechtgekomen. Fonterra wil niet zeggen om welke landen of merken het gaat. In het kantoor van de VN-gezant voor de mensenrechten in Guatemala is ingebroken. De inbrekers hebben computers en documenten meegenomen. De Verenigde Naties hebben bij de regering van Guatemala aangedrongen op een grondig onderzoek. Elke daad tegen een speciale gezant van de VN geeft reden tot bezorgdheid, zegt een VN-chef. Volgens de Verenigde Naties is deze inbraak extra verontrustend, omdat er in het verleden geregeld represailles waren tegen mensenrechtenactivisten in Guatemala. In een plas naast een hotel in Horst in Limburg... wordt al uren gezocht naar twee vermisten. Het zijn twee seizoensarbeiders uit Polen. Een man van 19 en een vrouw van 18 jaar. De vrouw raakte gisteravond rond 10 uur bij het zwemmen in de problemen. De man schoot haar te hulp. Sindsdien worden beiden vermist. Een duikteam van de brandweer doorzoekt het water... en een politiehelikopter speurt mee vanuit de lucht. Het weer in het zuiden en oosten. Kans op regen of onweer minimaal rond 18 graden.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Eigenlijk fietsen we deze week als een gek door de nachtelijke uren heen. Trouwens, ik zeg altijd goedemorgen om u welkom te heten en niet goedenacht... want dat zou betekenen dat ik u wel trusten wens... en ik wil toch wel heel graag dat u er een beetje bij blijft, hoor. Want we hebben deze week wederom een hele mooie en bijzondere uitzending. Er zijn namelijk vijf... Dappere mannen onderweg van de Kouwberg bij Valkenburg... naar onze studio hier in Hilversum. De vijf zijn van team 10 dat in september deel gaat nemen aan Tour for Life. Een sponsorfietstocht waarvan de opbrengst naar artsen zonder grenzen gaat. De tocht wordt begin september verreden, zo'n duizend deelnemers fietsen dan. Vanaf Italië naar Nederland en het eindpunt is dan die Kouwberg waar deze vijf jongens en mannen op leeftijd... de oudste van het team is inmiddels 67, begonnen zijn. Vanmiddag om half zes was dat, gistermiddag moet ik dus zeggen. En ik hoor wel denken, nou, dat is wel een beetje vroeg... voor die lullige 225 kilometer. Maar ze gingen natuurlijk onderweg ook allerlei wervingsactiviteiten verrichten. Wilt u zien waar ze mee bezig zijn? Ga dan naar onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En daar vindt u dan dat team 10 met allerlei links. Als het goed is, heb ik op dit moment contact met één van de renners uit dat team. Rik de Buk, hij is 51 jaar. En uh, volgens de informatie die ik ontvangen heb, diep in een midlife crisis. Dus waar begint hij eigenlijk aan? Rik de Buk, goedemorgen. Waar ben je aan begonnen? Goedemorgen, Nora. Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Zeker van maand met 37,8 graden. Ik hoorde iemand in Limburg zeggen dat het de warmste dag van het jaar was, Nou, dat hebben we geweten. Maar inmiddels is het 22 graden, voelt het heerlijk aan. We zijn lekker aan het peddelen. We staan de brug bij Zaldmommel. Dus uh, we komen er jullie richting op. Kun jij eigenlijk um, een, een schatting geven van hoeveel vocht je nou bijvoorbeeld precies verliest gedurende zo'n hele nacht? Nou, ik denk dat ik al zeker 10, 12 bidons water heb gedronken. En dat moet er ook dus, weer dat uit. Je, dat je gemiddeld toch al een minuut in vijf, zes vochten uh, uitsweet. tijdens een tocht. Dat is best pittig, ja, inderdaad. Ja. Um, ik, mijn topografische kennis is niet al te best... hoewel geboren en getogen in Brabant... dus ik weet ongeveer waar bommen ligt. Uh, maar dan, dan, dan zijn jullie toch al bijna in Hilversum... of maken jullie nog allerlei uh, zijwaartse nee, uitstapjes? Nee, want nu is inmiddels alles dicht en Bos viel een beetje tegen. Dat was eigenlijk een klein beetje rustig. Hadden we drukker verwacht. Maar nu is natuurlijk alles dicht. We rijden nu naar, naar, naar Hilversum. Maar we, kunnen, we moeten de, bij de A2 straks kijken bij Viana de brug over. Want de ponden zullen niet gaan. Dus wij uh, ja, we proberen zo recht mogelijk te rijden, nu, nu naar Hilversum te rijden. Nee, de pont zal waarschijnlijk stil liggen op dit moment. Is ja. dat een grote omweg, denk je, of valt dat wel mee? Ja, ik dacht een kilometer of acht of zo dat we ook moeten. Oh, maar, dat nou, valt mee. Op deze maak maakt het ook niet zo heel veel uit. En eventjes uh, aangaande de fysieke gesteldheid. Wat heb jij, uh, Rick, tot op heden allemaal genuttigd... sinds uh, gistermiddag half zes? Um, Buiten die bidonswater. water? Broodjes. Ik, laat ik beginnen. Net in Den Bosch. Twee broodjes geket en een broodje gebakken ei. Dat was wel even een stop die nodig was. En verder een aantal repen. Drie bananen, drie krentenbollen. Een pasta... Ja, ik wel hoor. En een pasta-schotel uh, die we aangeboden kregen bij het casino in... Nou, dat mag niet meer mee. In een casino, ergens bij de Kouwberg. daar, ja. Dat, uh, dus dat, ja, dat gaat wel het nodig in, zo'n tochtje. Ja. Maar op een gegeven moment word je een klein beetje uh, ja, niet lekker van alle zoetigheid die je eet. En je begint eigenlijk heel veel zoetigheid naar binnen te werken om, uh, om het vol te houden. En af en toe is het heerlijk om een beetje iets hartigs te hebben: gebakken eitjes, een uh, uitsmijdertje. Ja. ja, dus die, die, die krokettenstop, die was goed. Ja. Ik heb hier overigens uh, een soort uh, bakje poeder staan en. Uh, een, een pot met water, dat ga ik straks even allemaal mengen om dat te gaan proeven. Want dat is iets wat jullie in je bidon hebben, ja. geloof ik, hè? Ja. ja. Leg eens uit wat dat is, Rick. Ja, maar dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Er zijn uh, ik rijd het iets op water. Er zijn mensen die, uh, die er uh, een soort wijpoeder in doen. Want wij, wijpoeder is een proteïne, dus die helpen die spieren te herstellen. Er zijn mensen die er uh, isotone sportdrank in doen. maar Daar zit een beetje zout in en een beetje... Uh, Mineralen die je ook helpen, want alles wat je uitsweet dat gaan de mineralen gaan verloren. Met water kun je dat eigenlijk niet te terugdrinken. Dus het is eigenlijk verstandig om dat soort uh, isotone dranken te drinken. Alleen ik vind het nu lekker, ik kan het niet krijgen. Nou weet je, ik zal je vertellen Rick, uh, de lijn valt een beetje weg. Ik zal je vertellen Rick, ik ga zo meteen uit solidariteit, uh, ga ik dat uh, hier even mengen en ga ik er ook even een glaasje van drinken. Volgens mij is het de inderdaad de heel de smerig. Vijfoele. Wat zeg je Rick? Ik denk dat jij het samen met vijpoeders. Ik, ik weet het echt nou, die niet. Het uh, is is het. Het is dus, dus, ah. een soort drijfzijde. Klaise... Het maakt een beetje klauwtjes. Ja, Kleis ja, Kemperman ja, heeft de het de gegeven. De, en het is de vrachtwagen zei hier voorbij. Oh, dat is het. Hoe is het gesteld met de, met de Team Spirit? Erg goed. Ja? Ja? Het enige wat bij de meesten wat minder is, is dat het zit vlak wat zeer gaat doen. Maar. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Maar verder gaat het allemaal prima. Het windje staat ook in de rug. dus het, uh... nee, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En is er nou een van de vijf die een beetje de leiding neemt in dit geheel... of wisselt zich dat zo'n beetje gedurende de nacht af? Nee, iedereen rijdt een stukje op kop. Dat, uh... Dus dat, uh, eigenlijk wisselt dat om en om steeds een stukje. Want als je bij iemand in het wiel zit, dan uh, fiets dat het prettigste. Dus af en toe, uh, ja, dan zit die op kop en dan die op kop. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik wel het meeste kop zit. Ja, maar jij moet ook tegen je midlife crisis infietsen, want anders blijf je niet overeind natuurlijk, hè? Anders doe je dit soort dingen natuurlijk. Nee. Wat is je motivatie om dit te doen, Rick de Buk? Nou, Ik vind het heel leuk om in de bergen te fietsen. Uh, dat heb ik al een aantal keer gedaan, een week in de bergen. Dit is echt een fantastische tocht om te rijden. Wel een hele zware. Ja, en daar komt het voor de doel bij. De dat, uh, dat eerste presentatie die wij zagen van Artsen zonder Grenzen: dus dat je ziet dat Artsen zonder Grenzen eigenlijk een belangeloze organisatie is, die niet, uh, geen overheidsgelden krijgt, die het helemaal moet hebben van, uh, van particuliere giften, met name. En in deze tocht wordt iets van een miljoen euro opgehaald. En dan kunnen ze weer heel veel mensen uitzenden naar het gebieden die het noodzakelijk maken. En ik werd wel gegrepen door dat verhaal eigenlijk. En, dat, uh, en als je dan ziet uh, hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgen hoeveel geld ermee omgaat. hoeveel mensen ze uh, met name, ik geloof dat ze 4000 medicijnen hebben uh, uitgezet. Ik hoorde toevallig gisteren op de Duitsers dat er alleen nog in Syrië 748 medici rondlopen. Dus ja, daar, daar doe je het voor. Ik, uh, ik vind het al wel eens belangrijk om ook in je leven dit soort dingen te ondersteunen. Dat is heel mooi. En wie ik weet het haalt jezelf. het jou wel uit je midlife crisis. Ik uh, lees trouwens dat je happily married bent. Met dezelfde ja, vrouw absoluut, die je 30 absoluut. jaar geleden hebt leren de, kennen. Dat had ik herhaald van je. Ach, kijk eens aan. Wil je nog even de nee, groeten doen? Ik natuurlijk wel, Nora, dat alle luisteraars. Ook aangekijk worden bereikt zijn om ons een steuntje in de rug te geven. Met name aan zonder grenzen natuurlijk. Ik ga ervan uit dat zij massaal in ieder geval onze Facebookpagina... gaan bezoeken, facebook.com slash En daar vinden ze dan de link van Team 10. En kunnen ze jullie sponsoren of donaties doen toekomen. Mag ik je heel hartelijk danken, Rick Buk voor dit gesprek. En heel veel succes en toi-ter-toi. En we zien elkaar zo meteen in Hilversum, voorzichtig onderweg. Denk aan ons. En wij denken aan jullie. Mooie uitzending. Dank je, right. tot later. Al dus, Rick Tebuk, één van de leden van uh, de vijf renners... op dit moment onderweg van de Kouwberg naar uh, de studio hier in Hilversum. Want u luistert op dit moment naar Vepiro's Woord op Radio 1. En op de site van tourforlife.nl staat bij Team 10 te lezen... dat hun motivatie onder meer ook als volgt luidt... één goed doel, acht loodzware bergetappes, elf mannen... 1262 kilometer fietsen. Voor het geval dat uh, Rick Tebuk vergeten mocht zijn, dan uh, kan het hier op Radio 1 toch maar even gezegd zijn. Mochten zich het komend uur bijzondere dingen voordoen... dan zijn we er weer bij en doet Team 10 daar zelf verslag van. Maar het lijkt een beetje rustig te zijn. Kan ook wel, het is tien over drie midden in de nacht. Op onze openbare Facebookpagina, zoals gezegd... vind je de link naar Team 10 dat fietst in de Tour for Life... waarvan de opbrengst naar Artsen zonder grenzen gaat. Het is de vijfde editie van Tour for Life... en daarmee is het dus een bepaald jubileum, jawel. Goed, de stoere jongens zijn al uren onderweg... en wij gaan maar eens eventjes naar een fenomeen... uit de Nederlandse wielergeschiedenis luisteren. Theo Middelkamp, geboren in 1914 in het Belgische Kieldrecht... vlakbij de Nederlandse grens. In 1936 zat hij in de allereerste Nederlandse equipe... die in de Tour startte. Een viermanploeg met verder Albert Gijzen en de broers van Schendel. Theo volbracht een wonder. Hij had nog nooit een kool gezien, maar won wel de eerste Alpen-etappe... die hij reed tussen Ellebin en Grenoble. Waar hij de grote Fransman Maurice Archambault klopte. Terug op de fiets heerst Middelkamp als koning van de kermiskoersen. In 1947 wordt hij, en dat is overigens op de dag van vandaag... 3 augustus in Rijms, wereldkampioen op de weg door de grote favoriet Albert Secu te verslaan. In 1951 stopt hij met het fietsen om zich te wijden aan zijn vrouw. Twee zoons en een café, altijd leuk. En het schijnt er trouwens nog steeds te staan. Café Middelkamp in Kieldrecht. Hij overleed op 2 mei 2005. We gaan nu terug naar 1994. Het woord is aan de nog iets wat jonge Jeroen Wielaert. Thuis bij Theofiel. Hij ontvangt me in de leefkeuken van zijn witte bungalow... waar hij alleen woont sinds de dood van zijn vrouw in 1961. Zijn welgesteldheid is hem niet af te zien. Bij mijn binnenkomst heeft hij een groene, wollen muts op... en verder draagt hij een smoezelige trui boven een verweerde zwarte broek. Een opgewekte grijzaard met lak aan de wereld. Zijn gezicht is gegroefd, maar hij lijkt nog altijd sprekend op zijn kampioensfoto's van toen. Op 24 februari aanstaande wordt hij 81. Zo oud ziet hij er niet uit. Dat zeggen er nog. Maar uh, ik voel toch gewoon dat en ik, en ik joren. Hè? De lenigheid gaat En bijzonder, in het bijzonder. Ik begin uit te stellen. En uitstellen is oud worden. Wat betekent uitstellen? Uitstellen, iets, dat je vroeger tien keer een ding per dag... dat doe je nog, nog eens om de mond. Nee, mijn duiven ook. Mijn duiven ook de lekteken af... Nou, keur ik het nog drie of vier keer op je hoofd af. Dat is oud worden. Ja. Ja. Bijna 81 jaar geleden, hier op Kildrecht, Nieuw Namen, geboren. Kildrecht geboren. Op 50 meter van de Ollandse grens. Ja. We zijn nu bakker van de Parabond. Thuis staat er nog altijd. Daar ben ik geboren. Groot gezin van 12 kinderen. Twaalf kinderen. Twee jongens. En mijn broer kon niet fietsen en ik kon fietsen. Want het is om mijn broer te danken dat ik wielrenner geworden ben. Wat deden uw ouders, wat deed uw vader? Wij leurden met haringen in de winter en met kous, koffie en kleurstoffen in de zomer. Dat was het beroep. Dat heb ik gedaan tot mijn 16 jaar ongeveer dat ik begon fietsen zijn. Per toeval. Niet op school geweest? Tot 14 jaar. Ja. Goed lezen en schrijven toen het gewoon van vroeger. Niks meer of niks minder. Uh, mijn broer, die was uh, vijf jaar over lekker week. Like en die kocht hem een koersfiets. Tube, tube. Nog nooit van een tube gehoord. Tot op een zekere dag dat hij een lekker band had. En die mannen die in nu kant naar alle kermessen in de tijd, zegt dat tegen mij op een avond. Zeg, film, ook maar een typisch is jong. Een typ, een typ, Hier, dan een typ. Trok de linter een eind af. Hier zit een spijker in. Ik zeg wel, ik ga die type maken, maar ik moet op een fiets mogen rijden. Oh, dat ging niet duur. Maar hier, de dagelijks, kwam je af, het is goed, hij. En zo zijn ik beginnen fietsen. Ja. Ja. Zonder dat ik het wist. Ja. U had nog eigenlijk geen ambitie om coureur te worden? Ik was, mijn lieve bedrijf was voetballer. Ik ging geen gruut praten, maar voetballen kende ik in op, op de gemeente Kiedrecht mijn gelijke niet. Als ik 12, 13, 14 <tossimus> jaar was, kon ik voetballen ongelooflijk. Waar stond u? In de Vuurlijn, in Sintervoort. En ik patste schrijven, je mag me geloven, jongen. Ho, ho, het ging vanzelf, maar van eigen. Uh, per toeval, op die buitenwijken waar ze, dat ze kermisjes gaven... Er gaven ze dan van die fietswedstrijden voor jonge, jonge mannen. En dan kon ik ook die allemaal. He. En dan van eigen. Er horen mannen op Kielrecht die zeiden... Jonger, jonger, jonger, jonger. Zeg eh, tegen moeder Middelkamp en Paul middelkomp. Middelkamp. Je moet die knuppel koersen wat je kan wassen. He. Maar dat was een beetje tegenwerking. Maar toch ging dat allemaal want zelfs. Hmm. Zodat ik mijn eerste koers... Ik woon eh, op eh, twee jaar tijd met alle renners. Dat, is niet, dat zijn je nieuwelingen, like nou, wat er worden afgedankte beroepsherfst, profs. Oude uh, amateurs die niet goed konden volgen, dat was allemaal alle Renders. En die klopte ik in allemaal, ja. op mijn doodgemak. Dat was begin van de jaren 30? Ja, de jaren 30, 31, 32. 17 ja. jaar, 18 dus jaar. Op, dan, op het einde van 38. Dan uh, nam ik een uh, vergunning van junior, dan nou liefhebbers, want liefhebbers, dat, dat was bij ons niet, dat was juniors. dat nou de categorie uh, nieuwelingen is. En uh, daar heb ik een jaar bij gereden met de, met de liefhebbers, won ik ook uh, rond de twintig wedstrijden, met de kampioenen van toen. Hè? Ja. Dan moesten we... En dan ben ik overgestapt in 1934 naar de onafhankelijke, die categorie is ook weg. En daar won ik ook uh, een wedstrijd of drie bij met onafhankelijk en de profs, als het twintig jaar was, als onafhankelijke, de Ronde van Roosendaal, met al de goede beroepsregels. Wie waren er bij toen? Oh, daar was, de Rijk, Diktus, Duurlo, allemaal kampioenen geweest in die tijd. En uh, van eigenlijk was was erbij, op het einde ging ik weg en die dochten al het aan Marijnen. He. Ik kon met twee minuten vooruit, maar dan moest ik ze rap niet meer weg. Dan begonnen we met te kennen. Nee. Ja, Toen begon u het dus zelf in de gaten te krijgen. Toen wel een beetje kon fietsen. Ja, maar ik kon er wat zeggen, ik kon nog wel zeggen. Eh, dat zit erin of dat zit er niet in. Wat tot de, een, een, een, een trekpaard in de koers lopen, dat gewoon niet. Daar worden we geboren. Van eerste af. Ik zeg het, ik moet niet denken dat je zit te blazen. Maar als ik naar school ging, lopen, mussen vangen. Hoor ik altijd het avontje eruit. Dat zit erin, wat jongen. Mijn broer die ding nooit niet. Die kwam thuis van de baan. zette hem met zijn lui in de zetel. Dan kon die uren zitten. Ja. En daarom zie je. Of dat je klaar of niet. Wanneer de Noordzee... Kop ik breekt aan hoge duinen... En witte vlakken schuin. Uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt en een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land.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 Wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, Wanneer de noordenwind onze zijn adem steelt Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land Wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon En elke Vlaamse vrouw neemt in zon japon, wanneer de eerste sping zijn lentewebben beweeft, of dampende het veld in juli zonlicht beeft wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan dan juicht mijn land mijn vlak lang Dan de belles Dan de Fransman Fiatto Dan vlak achter Sille Vermaas En dan daar weer vlak achter Albert van Schendel met Lambrust Die op hoogstens 60 meter lagen De Nederlanders lagen hier dus 5 en 6 En ze reden zo uitstekend dat Jacques Caudet van Loto, u weet al het blad op de van de de France Ingrid... op spontane wijze zijn bewondering uit. Toen hij met zijn auto door onze passeerde, applaudisseerde hij. En riep bij bravo les Hollandais. Radio Tour de France, anno 1939. Ploegleider, annex verslaggever Joris van den Berg... vertelt over de Pyreneeën-etappe pau toulouse Middelkamp is er dat jaar al niet meer bij. Na drie rondes had hij er genoeg van. Volgens de officiële historie heeft de Belgische journalist Karel van Wijnendalen... in 1935 de Nederlandse renners aanbevolen... bij de legendarische tourbaas Henri de Grange. Maar volgens Theofiel verdient Van den Berg de meeste eer. Ik zal het anders uitleggen. Joris Van den Bergen, onze journalist... Dat was de man die ervoor gezorgd heeft. Kan het kan er misschien gebeuren dat hij van, het, het van Karel van Wijnendal gehoord heeft. Dat is mogelijk. Maar ik woonde dan een eindje verder waar mijn schoonbroeder woonde. En op een morgen rond de tien, wie staat er daar aan mijn deur met zijn rode neus? Want hij pakt de borrels met de macht, hè, Joris. Joris Zoop. Joris van den Bergen. Joris, zei wat kom de de zo vroeg doen? Ik zeg, komt erin. Een baksje koffie gedronken. want, zeg ik, kan nog eens vertellen waar ik nog over gekomen ben. Wil de mee naar de Tour de France gaan? Maar ik zeg, Joris, ik heb nog nooit geen berg gezien. Ik zeg, daar ben ik niet bang van. Want ik kan een hele dag fietsen. Zeg maar... Pas op dat worden de oerwegen van die tijd allemaal nog grint nog is het allemaal macadam. Maar daar lagen dan nog van die knoppen, van die keien op. En zonder versnelling, tot de laatste jaren 36. Nou, je bent toch zitten wezen en zogen dat dat je wel mee. Ik, ik heb al nog gezien over een week of vijf zes met de, de liefhebbers en dingen en bergen of zo. Die liefde ook nog. Albert Gijzen, Albert Gijzen, een van de vier. Die, die was, die, die, de gebroers van Schendel, Albert en Toon, en ik en Albert Gijzen. En Joris van den Berg en, was en verslaggever en ploegleider. Er was geen ploegleider, we worden op een eigen ongewezen. We hadden niet... Ging Joris niet mee toen? We hadden niks, maar ook moet niet klappen, we hadden niet. We moesten zelf onze koffer meesleuren, zelf... Het enigste dat in orde was, was eten. En de ravitaillering in, in de ronde was voor iedereen. Je kwam om dat, dat er geraffitaillerd weer gaat maar te pakken. Door ging het niet om, maar wat je geen verzorger. Nee. Maar hoe, hoe vertrokken jullie dan? Hoe wisten jullie waar je moest komen en, en alles? Jullie spraken waarschijnlijk ook niet goed Frans. Drie woorden. Ja. drie woorden. Maar door de het hem niet die moeten Frans spreken. Hè? De benen. En de wekker. Die moeten Frans in En het hart. En dan gaan we trappen, Poor hoorde nee. Euh, als ze zien vete of douche, jonger God verdomme dat witte rap. En dan lag Jan Witt nog veel rapper. <laughs> jongen, dat, is allemaal, dat is allemaal simpel. Zo. En een bittelijke en en coureur Frans konden toen, kon toen konden bij helpen nee. Maar toen, die ja. schone dag, in 1936. Ja staat toch aan de start van de Tour de France voor het eerst dat er Nederlanders meededen. Ja. Heeft Henri de Grange jullie toen wel verwelkomd? Nee, maar pas op. Hè. De Schranse die zag mij graag, manneke. Als ik s'morgens kwam hè, aan de paarden, was ik zo klein, manneke. En hij vond dat hoor, omdat ik een, een, een, een etap gewonnen had, een zoorene etap. En dan kwam we dan af en recht mijn hand geven, Theo Théo, oh, Dat is het eerste zijn Frans Fransman Oh, Frans, oui, me, monsieur de Schranse, merci. En dat klopt net op mijn schoor of op mijn nerven, en dan was ze weg. Wat een tof manneke. Meedringing heb praten. Wat is de coureur geweest? Nee. En wel, uh, we zaten in een hotel Bouy-Laviette. In Parijs. Al de coureurs. Al die bellen lagen daar, we wij lagen erbij. En we zaten er in een grote kamer. Ik denk dat ze uh, vergaderingen houden of zo. En dan kwam er een type binnen met, met een zak. Allemaal petjes. Unispoor. In Parijs. Allemaal van die schuine lichte petjes. Iedereen mocht een pet pakken. Normaal iedere petje, in de goed, dat er nog een pet of 25, 30 over. En Guus Daniels die zegt tegen tegen uh, uh, uh, Maas... Godverdomme, die petten krijgen ze niet meer terug. En die jong die buiten, om die, die, die, die, die, die, die blinde. Nu komt die vent om de overschot van zijn pettenhol. Die petten zijn er met weg met die petten. Zij, die mannen wonen 5, 5, ongeveer 25 petten. Dat vond ik niet mooi, pas op. He. Wat er mee zie ik tegen hem zeg... Uh, ik heeft dat niet schuin dat je doet. Zij, die man heeft dus allemaal een petje. Geen vuile en Hollanders Geen keiskop. Wacht maar tot dat in de bergen komen. Dan zullen ze zien wat dat fietsen is. Dat beksje zal wel kleiner zijn. Krijgen we de eerste zwoerende tap en ik win hem toch wel zeker, man. Maar... Ja. Het ging eerst van Parijs naar Lille. Grenoble. Toen van Lille naar Charleville. charleville metz metz Mets-Belfort. Ja. Belfort-Evian. Evian-Aix-les-bains. En dan Aix-les-bains, Grenoble. Over 230 kilometer. Over de Lotterre. De Telegraaf. En de Galibier. De Galibier. En daar kwam Théophile Middelkamp uit Kildrecht, die ja. nog nooit een berg gezien had. De eerste boor. Ik kwam met de naar boven, he. allemaal twee, driehonderd meter uit mijn koor. Maar godverdomme dat kost op dalen, jongen. Ik, had, ik, had, dan, uh... ik denk niet dat er beter woorden die konden sturen dan ik, in de wielersport. Mijn reflex was buitengewoon vlug. Een klimmen was u niet? Ik wist niet wat klimmen was. Mijn eerste berg die me uh, kwam, dat was, godverdomme de, de derde of de vierde etappe. Uh, en wij reden zonder versnelling, he. En lekker... geen, derieus, geen derieus nog in die tijd. Je moest, je moest het wiel omdraaien. Er uh, was een, een, een berg van, van een, een tienkant. Ik kan altijd op die nomen precies niet komen, maar ik weet verdomd goed wat het geweest is. En uh, al ieder stap dan af, gepaste kunnen, We zijn twee keer aan het klimmen. En ik stond met een pion kapot. Dus van de fiets wiel draaien. En ik hoorde nog de zevende boven. En doorzien zijn die mannen, godverdomme, dat de field die kan klimmen. Wat dat weet je zelf niet. Was dat niet verbazend voor u zelf? Nee, want ik, ik wist wat, wat dat kostte. Ik verschoot dat nooit, want ik, ik, zeg, ik zeg niet. Uh, Vergroeien de koersen. Maar eigenlijk nog ging ik naar een wereldkampioenschap of ik naar een kermiskoers. Ging. kon mij de kloten geven. Als, als het lukte, was het, was het erop. En als het niet lukte, nou, dan was het er neven. U was, niet, u was niet bang? U had zelfvertrouwen? Oh, nooit, nooit, nooit, nooit. Ik wist... U had gewoon de moraal. Als ik geen had... dan wist ik dat er, er kon geen ene kleur van de wereld uit de wielen rijden. Dat kon geen ene. Nog bergop, nog bergaf. Een zeer confidente Theo Middelkamp... in een gesprek eerder uitgezonden in 1994. Straks het tweede deel. Jeroen Wielaert was bij de wereldkampioen op bezoek. Hij werd dat in 1947. Trouwens op de datum van vandaag, 3 augustus. En dat is ook de dag dat andere bevlogen renners onderweg zijn. Team 10. En wij van VPRO's Woord hier op Radio 1... we hebben regelmatig contact deze nacht met die renners... die op dit moment een sponsortocht en een oefenrit doen... Voor voor het echte werk dat in september plaats gaat vinden. De Tour for Life. Van 1 tot en met 8 september van Italië in acht etappes naar de Kouwberg in Limburg. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord@vpiro.nl, Twitteren kan met hashtag WordRadio. En als u iets wilt terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En op die openbare Facebookpagina vind je ook de contactgegevens van dat team. Team, Dus daar staat een link, daar kunt u op klikken... als u hen wilt sponsoren of een donatie wilt doen toekomen. Um, we hebben uh, zojuist uh, ook al met Rick de Buk contact gehad. een van die vijf renners. En we hebben het uh, in dat gesprek gehad over wat je zoal nuttigt tijdens zo'n hele tocht. En dat is dus onder meer iets van een, een soort ja, uh, koolhydraatrijk uh, poedertje. En dat heb ik dus hier in een klein zakje heb ik dat bij me. Want ik wil me toch een beetje solidair tonen. Ook met Rick die dat niet zo heel erg lekker vond. Dus ik ga dat mengen. Ik heb van Kleis Kemperman, dat is een van de andere renners, dit zakje gekregen. En dat was dan ongeveer de hoeveelheid die in een bidon zou moeten. Ik heb hier een glazen bus gevonden. Met een BNN-deksel erop. En die ga ik even misbruiken voor dit spul. Ik doe nu dat poeder even in die glazen Pot, waar ik water in heb gedaan. Ik weet niet of ik dat dan gewoon kan roeren. Of dat ik het eigenlijk echt heel erg heftig moet. Wacht even, nee, dit, dit... Wacht even, oh, oeh. Ik proef al een heel klein beetje van de vork waarmee ik het geroerd heb. Even dicht, ik ga het even gewoon... Ik hoop niet dat dat misgaat, nee. Het zou dat het... Oh jee, wacht even, het gaat een beetje lekker, geloof ik. Ja, nou, dat is klaar. En dat schijnt dan nogal koolhydraatrijk te zijn. Dat doe je in je bidon. Ik ga dat nu even hier inschenken en even proberen. Trouwens, ik wil de jongens ook wel even uitnodigen om dit te proberen. Dan ben ik in ieder geval niet de enige. Dus uh, technicus René Visser mag even deze kant op komen. En Tom Klaassen, die is er vannacht bij voor de regie. Uh, wacht even, ik heb nog niet geproefd. Dat ga ik zo meteen doen. Ik uh, ga voor jullie ook even wat inschenken. Het ziet er doe helemaal te... niet zo onsmakelijk uit. Nee, het beeld valt mee, maar ik denk dat het tegen gaat vallen. Nou, ik proefde een heel klein beetje van die vork waarmee ik roerde. Nou, oké, okay. proost jongens. Een koolhydraatrijk drankje. Oké. Okay. Oh jee. Nou. Oh, ik vind het niet lekker. Smaakt naar lauw water eigenlijk gewoon. Nee, weet je waar het naar smaakt? Het is een rare nasmaak. Ja, het smaakt ook een beetje naar wanneer je je mond mag spoelen bij de tandarts, nadat hij je gebit heeft schoongemaakt. Ja, He? Ja, inderdaad. Zoiets is ja. het volgens mij. Wat vind jij? Ik vind er nauwelijks smaak aan zitten, want uh, het is best te doen dit. Best te doen dit. Oh, dan geef ik de rest aan jou. Ja, want jij moet ook <S, <S, nog <S, tot 7 uur vanochtend, hè René, aan de techniek. En dan gaan wij nu uh, gewoon maar verder met het gesprek met Theo Middelkamp. Die had volgens mij in zijn tijd daar... Oh, nou ligt hier alles onder. De poeder en het water. He, en het plakt ook nog. Nou ja, goed. Um, die Theo Middelkamp had volgens mij in die tijd geen uh, beschikking uh, tot dit soort middelen. Maar volgens mij wel andere dingetjes, hoor. Doping is echt van alle tijden. En volgens mij frauduleus handelen is... Ook van alle tijden. We gaan uh, verder met dat gesprek met Theo Middelkamp. Hij was vol zelfvertrouwen zojuist. En terecht. Want na die eerste bergetappe won hij er nog een. Dat was in 1938. En daar komen ze dan ook nog over te spreken. Maar hoe gunstig was het eigenlijk om een dergelijke etappe te winnen? Kon je niet beter een etappe verkopen? In 1938 won hij nog een keer een etappe. Ja. Die van... Bayonne naar Po, ja. over 115 kilometer, relatief vlak, voor Wengler en vissers. Weet u dat nog? Ja, ja. Want Karel van Wijnendal, die schreef in de krant. Van net de vertrokkenis tot toon de aankomst, tot twee kilometer voor de aankomst. Heet je altijd maar de laatste green. Hij zegt in een zitten: ik word er een paar man weg, je wipt er naartoe en hij wint. Dat is niet moeilijk schrijven, maar je moet het kunnen. Schreef Karel toen in een krant, nu weet ik het nog. Helemaal niet moeilijk zitten, maar je moet het kunnen. Dat is voor je, oké. Okay? Maar, even de tijden vergelijken. U had het al over makadamweg. Toen, Moesten ber de, ber de, ber de bergen toen, in de Alpen, dat was ook allemaal steenslag en grind waar je overheen moest. Oh, manneke, oh, manneke, manneke, manneke, manneke. Ik ben, uh, de tweede ronde brak ik mijn kneukel. De zesde rit. De in 1937. En ik kost, verdomme, ik hoorde een vorm toen. de hoorde ik gereed. Ik was drie keer platgereden. Raan voorbij te komen. En ik kon in een berg. Gewoon ook onderuit. Word ik gestroept van aan mijn hand tot op mijn elleboog. En dan beginnen ze te pompen. Hè. Ik zeg gewoon ooit niet meer mee. En we konden niet verdienen. Schuldig af op een 38... Een voorbeeld, wat hebben wij verdiend in de Ronde van Frankrijk? Gerrit die gaf op. Hij ging met een trein naar Reus en ze wachten hem op in Parijs voor het criterium der Tuilerie te rijden. En weet ik hoeveel Gerrit verdiende in dat criterium? 10.000 Belse franken. En weet ik hoeveel ik verdiende voor de Ronde van Frankrijk uit Rijn? Nog geen 9000 franken. En dan heb ik gezegd: ze kunnen de klote kussen, ik doe het niet meer. Ik, ik woonde in, in 36 een 36e etappe. Karel van Weijndel kwam naar mij s'avonds en weet je nou wat je verdiend hebt? Ik zeg nee, hè? Twintig duizend Zweed, eh, Franse francs. En weet je hoeveel ik kreeg eronder gedaan was? 18 duizend in frangen. Ze konden van mee de kloten kussen. Wat Wat je nou hier? Poen in de zakken is hier. Dan kunnen we naar de winkel gaan en kopen wat je wilt. Dat noem ik hier. Of ik met tien keer wereldkampioen geweest of, of, of, of tien keer hier doorgewonnen. Geef je dat en je zit uit de branche. Het is gedaan. Al die roem, dat, dat zei oh, u niks. Dat, dat, dat oh, geeft me niks, jongen. Wat heb ik al roem? We zijn altijd op hetzelfde punt. Mijn roem gaat er niet naar de winkel. Als ik een. God, noem die lieve deugd, hoeveel koersen heb ik in mijn leven verkocht, ik weet het niet, maar dat liep wel in donderd en meer. En ik kon 500 frank meer verdienen met een tweede. Ja, maar dat was ik zeker de tweede. Ik hoor geen slimmer, ik hoorde ook geen in koersen. Uh, ze zijn altijd gezeten dat ik maar de, ze, het is een beetje overdreven. Ik kon wedstrijden bekijken. En ik wist de, de mannen die in vorm waren... En als die gingen, dan was ik er wel bij. Snapte men nou? al Wat wie een domrek is, ja, die komt er niet. Maar ik wist wanneer het een moment was... En daar zie ik dikwijls met mijn drie, vier goede coureurs. Mannen, knokkelen en we delen de pot. We rijden ervoor, maar we delen de pot. En daar reed iedereen. Als er schuld er niet was, moest ik het alleen doen. Of omgedraaid. Maar, maar meer vlekten er niet, jongen. Er <laughs> wordt veel te linkvuur. Die oorlog, dat was een lelijke knauw voor jullie allemaal in de, de loopbaan. Een rampgewist in het leven. Een rampgewist in het leven. Wat, wat deed u? Werd u ook gemobiliseerd? Moest u, moest u de loopgraven in... Ik heb uh, tien maanden ongeveer gemobiliseerd geweest. Maar heeft u in die meidagen ook aan gevechtshandelingen moeten nee, meedoen? Nee, nee, nee, nee. We zijn, uh, we lagen in, uh, in Schravenhagen, in een landbouwschool. En ik had mijn een koersfietje er Voor te trainen. En uh, op een morgen rond vier, vijf uur, komt de luitenland de weert van... van uh, van ze binnengevlogen. jongens, het is oorlog. Ai, ai, ai. Dan hebben we twee dagen en twee nachten, want er vielen er al van de fiets op het laatste van de slaap. Hebben we er rond gedwold. En hebben we er rond zitten uh, uh, fietsen en wandelen. Totdat uh, de oorlog gedaan was. Op een morgen t, uh, kwam de, de luitenant en dan zegt mannen, uh, de oorlog is over voor ons. Na vier dagen? Na vier dagen, ja. Want uh, kijk dit en hij in de lucht. Uh, de, ze hadden Rotterdam uh, gebombardeerd. Dan, en dan hebben ze, hebben ze overgegeven. Maar wat moet je dan? Er is geen koers meer. Smokkelen. U bent gaan smokkelen? We ah, maar moesten we doen om de motor te verdienen. Graan oversmokkelen van, van, van, van uh, Holland naar België. En ook, en ook een bol koos meebrengen. Ook een paar kilo boter meebrengen. Tabak dingen met dan mee naar Ginder. En vier verdienen met onze kost. Ja. Maar het was toch link, gevaarlijk? Nee. Daar hebben we het verleden week nog over gehad. Ik heb nog gehoord. dat de kogels neven ons vlogen. Hè. De kogels vlogen over jullie heen. Ja. Maar er is een jonk en geen gevaar. Maar later dan god het beseffen. van een dwaze kloot ben ik geweest voor die poorgulden. Maar ik had een vrouw, ik had twee kinderen. Er moest brood op de plank komen, wij smokkelden. En ja, dan hadden we een watergang onder de Belze-Ollandse grens, achter die deek. En daar wilde geen ene de deur gaan. Dan ik de broek uit, ten mogen, en droeg ze er allemaal over met de mannen. Met de zakkenman. Die is de zakken en dan de mannen. Soms in ijskoud water, die tijd. En dat is hun capaciteiten die ik bezat. de vrouw de later af. Ik moet even sterk geweest zijn, want anders kan het niet. Toch zat u met het probleem van de arbeidseinsatz. Dus ja. u, had, u had die fiets toch weer nodig om ja, maar, aan die arbeidseinsatz te ontkomen? Ja, maar het, het, was, het was helemaal anders gegaan op een moment. He. Ik had een goede wogen. In, in die tijd een dot, een druum van een wogen. En daar ging ik dan mee smokkelen. Er is een een, een mee opgeschoten uh, op de Kronenhoek drie kogels en mijn radiateur. En we zonder water zaten nog een kilometer of tien. Maar we zijn dan even goed ontsnapt. En met die boer we we altijd lauien. Kom ik op een over, Het was 400 kilo tarwe van achter kussen eruit. Een grote, een grote vogel. En dan komt er een dut van een de dijk: Wat mag u hier zitten? En we, ze hadden maar niks gezegd. Ik zat er echt voor drie monden in, in, in, dingen, in, in Gent. Drei met mijn kloten in de bak. Drei mond gezeten. Auto kweeit, alles kwet. Voor smokkel zat u dus. Voor smokkelen. Ik heb drie mond gekregen. Ik heb ze keut gezeten En uh, ik ben teruggekomen. Hè. Maar u ging toch ook weer fietsen? En wel, ik zei het ik ben teruggekomen. Oorg, oorg, oorg. Ik kon... Je kon me misschien niet geloven. Met smokkelen tien keer zoveel verdienen als mijn fietsen. Noord de wereldoorlog. Daar kochten me guldes op. Kochten de guldes op veracht van verkochten ze voor 25. De zwarte gulden, hè. Dat ons 16 en frank toen. En ik verdiende veel geld. Maar ik fietste in alle dagen meer op een gewone velo... als op een koersvelo. De schoonste jaren van mijn carrière... zijn de oorlog geweest, hè. Wat die niet mogen zijn. Nee. Maar, maar dan pak ik even... een van de oude kranten die u bewaart... Ja. hiernaast... Ja. Uit een doos. Echt uit een oude doos. En daar zit het dagblad Sporting uit België bij. Van 5 augustus 1947. Stukken van Jos van Landegem. Grote kop, circus, gemiste kans. En daarnaast een verhaal van kermiskoning tot wereldkampioen. Die Belgen die vonden het helemaal niet leuk, hè? Dat u won. Dat kunnen we begrijpen. ja. Zo gaat het altijd. He. Uh, ieder trekt voor zijn eigen volk. Maar die Belgische journalisten die bleven zo schrijven. He? Ja, maar Dat jammer, je jammer, jammer, je... jammer, jammer, jammer. Wacht. Jos van Landegem heeft het ook nog geschreven. In 1945. Als er nou een wereldkampioenschap is... met de vorm die Middelkamp heeft, zonder breuk, dan kan er niet geklopt worden. En ze zijn hem allemaal uitgelachen. Ze wisten het allemaal... Maar ze wilden, het niet, ze wilden het niet laten blijken. Ik zal een voorbeeld geven. Ze schrijven in de krant vandaag... Poperingen, kampioenschap van West-Vlaanderen. Zwarteberg, Rodeberg, Kemelberg. De Franse grens op de slechte wegen. Ede, de, de, de Poperingen, kan normaal zonder breuk... circuit niet geklopt worden... Dat leef ik om tien uur s'morgens. Ik zeg tegen mijn vrouw, maak ik mijn valies klaar, zal ik hem eens gekloppen. Ik heb ze allemaal naar huis gereden. Maar dat het aan het circuit geweest had... Oh, oh, circuit. circuit van een goeie coureur moest hem niet rijden, jongen. Ze zijn het allemaal kapot gedroogd is mij persoonlijk gedacht. Allemaal gestorven als ze 35, 45, 40 jaar worden allemaal duurt. Dat kan mis zijn. Maar ik denk dat ze allemaal gedrogeerd zijn. Hield u zich daarmee bezig, met de drog? Ik loop hier nog. Daar moet ik geen antwoord op geven. Ik loop hier nog. En die zijn er weinig van mij die nog leven. Maar we hebben er een tijd mee gemogen, meneer. Dat kan niemand niet mogen. Maar heeft u, heeft u spijt nee. van niet alles eruit gehaald hebben? Wie had er gedacht dat er zo'n wereld ging komen? Ja. Ik heb misschien 200 koersen verkocht in mijn leven. Als ik, meer kon verdienen, als ik meer kon verdienen met een de derde terrein, ik van het vierde kreeg, voor ik de een derde van de terrein. kon me niks geven. Maar had ik geen voorzien wat er nou gebeurt in de wereld? Als je nou die knuppels, je ziet ze er voetballen, daar word ik ziek van. En als je dan hoort wat dat die verdienen, als ze mat spelen, dat zijn wrakken. Ziek werd er door van. Knuppels die niet kunnen en die verdienen fortuinen. We pakken, pakken graag le mond. Een reuze coureur geweest. Hij heeft trajoor gekoerst. Kon geen prijs meer rijden. Hij heeft er 55.000 55 ballen aan een miljoen nog ontvangen. 55 miljoen. En hij heeft geen prijs meer kunnen rijden. Hij werd er ziek. Ik zal er even niet ziek van vuren. Dat komt wel goed. Maar het is maar mijn manier van spreken. Hè? Ja. Ik heb moeten werken van mijn zes jaar. En die knuppelkens werelde in, in, in de watten gelegd. Wie kan er hem nou nog moeimaken? maken? als ze kunnen lopen krijgen ze een notte. En wie kan er nou nog afzien? Maar wij moesten het allemaal te voet of met de fiets doen. Dat is de oorzaak van alles. En tijdperk tegemoet gewoon dat niet te oorzien is. Echte leiders zijn er niet meer. Allemaal zakkenvulders. Ik ga mijn eigen opnoemen. Ik kan geen pensioen krijgen. Omdat ik in België woon. Het koninklijke huis. Alles grote ministers. Alles grote koppen. Die lieten gillende landen, de steek als de oorlog brak En vluchten allemaal naar Engeland. Die wandelvluchtig is. Moet gefugileerd worden. Dat weten we wel zeker in het leger. Hè? Ik kwalig van de maatschappij, jongen. Ik zal er echt uit mijn gedachten zeggen. Ik ben heel welgesteld geworden. Welgesteld? Ja. Heel, heel welgesteld geworden. Maar geef mij een blok uit. Ik warm kan slopen. Ik warm kan binnenzitten. Dat ik goed eten en drinken. en Dat ik kan gaan vissen. Zonder luxe. En wel, dat ben ik gelukkig. Ik kan in die luxe volk mijn kloten. Oh, jongen. Wat, wat kan luxe? Wimson of Wilt zingen toch? Transforme plastic rozen. Mijn dorp, die het ook al voorzien, de Wien heeft het ook voorzien. Die honderdduizenden miljarden die ze uitgeven aan wapens. Dat ze denk sporen een spoor de mensen getteren die geen eten en eens gingen halen. Zouden ze niet beter doen? Als al die luxe. Als ze maar zeggen dat is moeten weg, dan zijn de eerste die mijn notend in het water gaan voeren, en de schelde voeren. Zal wel met de fietser en ik nog kan. En ik niet meer kan ook te voet. En ik dan niet meer kan ook naar terug, Dus, Just simpel is dat. Zet u in deze wereld straks, als u inmiddels 81 bent en weer eens een lekker checkie opsteekt. Toch de televisie nog eens aan voor de Ronde van Frankrijk? Als Indurain mogelijk voor jongen, de vijfde jongen, keer gaat jongen, winnen? Jonger, jonger, jongen, jongen, jongen. Als er fietsen is of voetbal, kan ik tot vier drie uur nog blijven. Dat is mijn liefde brei. Want als ik, ik, ik begrijp het zelf niet. Ik heb dat toch al van veel oude mensen willen zeggen. Als ik vier uren rust, dan is genoeg. Als ik vier, vijf uur geslopen, dan ben ik uh, fris. Ja. Maar op de fiets... Zelf fietsen, dat doet u nee niet meer? Nee, maar dat doen ik niet meer, niet, meer, niet meer. Ik heb de fiets weggezet in 1951. En ik heb die, al die jaren geen 100 kilometer niet meer gereden. Nooit gemist? Gestopt. Nooit gemist. de café gekomen. Oefenen doe ik ook niet, voor niet, niet. Het heeft geen doel gehad, jong. Ik heb bouw het op en het werd toch afgebroken. Voor wat zijn meneer dan eigenlijk op de wereld gekomen? Die vrouw moet moeten eigenlijk... U zelf is stellen. Verwassen, meneer, naar nou komen. U weet het nog niet, na 81 ik, jaar? Ik weet niet, één ding weet ik dat ik dood moet gaan. Dat is het doel van, een, van een, hier te zijn. wat? heb we het allemaal gedaan. En dan miljoenen. Of je komt goed toe, is dat niet hetzelfde. Dat mensen ruzie mogen om geld. Dat kan ik me niet voorstellen. Als ik goed eten en drinken, dan ben ik tevreden van luxe hou ik niet. Luxe kan van mij opdonderen. Dat is mijn enige doel. Zolang mogelijk leven in gezondheid. En dan ineens de pijp uit. Pats weg. Maar laat ik op sommige mensen afzien. De laatste jaren van het leven. Om oh, maar goedverdomme. Moet dit vreed zijn. Dank u wel. zonder dank jongen. Ah oh ja, een beetje verbitterd klonk hij toch wel, Theo Middelkamp. Eén ding wist hij in ieder geval zeker, je bent er om weer dood te gaan. Hij werd wel wereldkampioen wielrennen op de weg op 3 augustus 1947. Dat was een heugelijk moment. Hij werd geboren in 1914 en overleed in 2005 op 91-jarige leeftijd. Jeroen Wilaert was voor de Veronica in 1994 in gesprek met de voormalig wielrenner. Overigens eh, is Jeroen... Wielaard, inmiddels natuurlijk beroemd en berucht als verslaggever in de Tour de France. Uh, ons is ter oren gekomen dat hij op een bepaald moment zelfs aangehouden is tijdens de Tour de France door de gendarmerie. Omdat zijn auto te vuil was waarmee hij dus rondreed in die Tour om verslag te doen. Uh, en uh, een collega, uh, Steven Dalebout, die zegt hilarisch... collega Jeroen Wielaert werd vandaag in de koers aangehouden door de politie. Of die zijn auto even wilde gaan wassen. Want zo'n vies en goor vehikel was toch wel heel slecht... voor het imago van de Tour de France. We zijn hier op Radio 1 bij VPRO's Woord Onderweg. Onder andere met Team 10 van Tour for Life. En dat team dat fietst vannacht van de Kouwberg naar Hilversum... om hier in het laatste uur aan te schuiven voor een goed gesprek. Zacht als de sneeuw, en alles staat stil in de kou. Valt er van ver een ster. licht komt van ver, van licht jaren her en ik ben onderweg. Nu is de nacht, zacht als de sneeuw, de hemel als ijs zo blauw. Ik draag een stel van ver in mijn hand. Ik ben onderweg naar jou. in mijn hand ik ben onderweg naar jou onderweg bouwden wij de groot van de cd hoe sterk is de eenzame fietser nou, eenzaam is ons team niet dat hele nacht deze kant op fietst. We, ze zijn met z'n vijven, dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Ik zit hier nog steeds onder het uh, stof en de poeder en de plakkerij van uh, die bidonvulling die ik zojuist hier gescheept heb. En die echt absoluut niet lekker was. Maar goed, uh, je schijnt dat nodig te hebben als je zulke lange afstanden fietst. Dat soort koolhydraatverrijkend en rijk uh, voedsel. Dus. Uh, het zal wel goed zijn. Ik vond het niet zo lekker. Um, ja, we zijn hier op Radio 1 bezig inderdaad... met het uurtje uh, over uh, onderweg zijn. En dat houden we tot zeven uur in de ochtend vol. Als u wilt kijken wat de verrichtingen van Team 10 zijn... kijk dan even op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Daar staat een link van dit hele stoere team. De prijsvraag! Ja, en daar vindt u dan ook weer de prijsvraag, waarmee u kans maakt op een onvervalst Tour for Life t-shirt. Daar gaat hij. Hoe noemt men het jubileum dat Tour for Life dit jaar viert? Dus dit teamteam -team gaat fietsen voor Tour for Life. Die fietstocht wordt verreden van 1 tot en met 8 september van dit jaar... En ja, dat is de zoveelste keer dat de Tour for Life verreden wordt. En welk jubileum viert dat Tour for Life? Is dat A, het houten jubileum? Is dat B, het tinnen jubileum? Of is dat C, het lederen jubileum? Dus welk jubileum viert Tour for Life dit jaar? Het houten jubileum, het tinnen jubileum of het lederen jubileum? En deze prijsvraag staat ook op onze Facebookpagina... facebook.com woord.nl De oplossing kunt u sturen naar woord.vpiro.nl woord.vpiro.nl En zet dan even in het onderwerp prijsvraag... want dan weten wij waar u aan meedoet. Het houten jubileum is A... Het tinnen jubileum is B en het lederen jubileum is C. Heeft u geen internet, dan kunt u uw oplossing opschrijven op een kaart. En die kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ray Charles met hit the road Jack en dat allemaal terwijl we hier met woord op Radio 1 bij de VPRO onderweg zijn. Onderweg in ieder geval naar 7 uur in de ochtend en in dat laatste uur tussen 6 en 7. Schuiven hier dus een aantal van de renners aan van team 10, maar tevens neemt hier plaats Nienke Winia. En Nienke Winia is uh, marketing marketingcommunicatiemedewerker voor Tour for Life. En dat is dus die sponsorfietstocht die tussen 1 en 8 september verreden gaat worden. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl Twitteren, dat kan met hashtag Woordradio. En wilt u iets terugluisteren? Ga dan naar de Facebookpagina, dat is facebook.com slash woord.nl Je kunt trouwens ook luisteren via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de WPRO. En uh, direct abonneren op de podcast, dat kan via vpro.nl slash woord podcast. We zijn er in het volgende uur opnieuw. Ik hoop dat u er dan bij bent en dan hebben we opnieuw contact met Team 10. Ik ben benieuwd waar ze op dit moment zijn. En uh, in het volgende uur gaan we ook uh, luisteren naar een aantal hoorspelen. Dus dat is zeker voor de liefhebbers weer een uh, uniek moment. Tot zo!